just can't live without you i really want you ever near me your looks intoxicate me even though your folks hate me there's no one like you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 Wat een prachtige opening, toch van het tweede uur hier bij ZVL. Bij de zondagmorgen van ZVL. De Turtles en Eleanor. Wat anders. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Tot 12 uur lekkere muziek, net zoals het vorige uur. Maar alleen met iets meer lawaai, iets meer tempo. Omdat we toch al een beetje wakker zijn op deze zondagmorgen. Zo halverwege augustus alweer. Hey, van tot de zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. En dat niet alleen met mij, maar ook met Elva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 al haar vrienden lopen buiten maar voor Laura geldt dat niet. Proef de smaak van haar gevecht, het is zo onterecht, maar daar legt zij zich bij neer.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 Al haar vrienden lopen buiten, maar voor Laura geldt dat niet. Maar waarom is alles nu voorbij? Laat het leven je nooit meer vrij. Haar naam is Laura.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 En voor uh, Alphaville en Big in Japan. Wie is dat niet? Straks over een uh, oh, 20 minuten een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging met zijn blauwe microfoon de straat op. En vroeg aan de mensen door wie bent u de laatste tijd positief verrast? Nou, daar komen hele mooie antwoorden uit. Want ik heb het al lekker kunnen voorbeluisteren. Dus alle reden om straks even te luisteren en uh, te checken of jouw mening er ook bij zit. Ja, en jouw mening hoor je dan hier bij ZVL. La vie. She sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy, but I remember La melody, La melody. C'est comme si, c'est comme ça. C'est en et en bas. It goes up, it goes down, and around and around. Serra, oui, Serra, me voici, me voilà chanté: 1, 2, 3, C'est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 We het Zonfestival, maar niet vergeten. Hoewel, het is alweer een tijdje geleden. Het lijkt al een jaar geleden, zou je bijna zeggen. Maar het is toch nog maar een paar maandjes. En uh, een prachtig nummer. En eerlijk gezegd, je zingt het zo weer mee. wie, Claude en Cheryl Crown ervoor met All I Wanna Do. En even kijken naar onze website. Uh, we hebben daar een hele mooie pagina. Ik heb het er iedere week eigenlijk over. Uh, en dat is, denk ik terecht, dat is onze agenda. Daar staan allerlei leuke dingen op. Die je kunt doen vandaag en de komende dagen. Hartstikke leuk joh. Ga eens naar onze website omroepzvl.nl. Klik daar op agenda. En maak je keuze. Want er is, zoals ik al zei, veel te doen in de regio. Heel veel te doen in ons eigen Zeeuws-Vlaanderen. Dus trek erop uit. En gebruik ervoor onze website omroepzvl.nl.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 Jaar, komen wij met onze kinderen. Voor een feest bij elkaar als het gehouden paar. Over 25 jaar. Kinderen voor een feest bij elkaar als het gehadden paar Over 25 jaar Over 25 jaar Omroep ZVL still get the same Eigenlijk een heel triest lied zou je kunnen zeggen van deze lied, de Fortunes. The same old feeling van 100 jaar geleden, ongeveer. Nou ja, ervaringstijd dan. En 120 jaar geleden zou je kunnen zeggen van de Ramblers. Over 25 jaar, wie kent het lied niet? Zeker als je net in het bent getreden, dan zou je eigenlijk dit lied moeten zingen. En eerlijk is eerlijk, ik zit hier met mensen in de studio van rond de 20 en ze kennen het lied. En het komt toch uit, hou je vast, 1957, zo lang geleden. Over een paar minuten, een minuut of zes, gaan we luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. Dus als je geïnteresseerd bent in wat mensen denken als de vraag wordt voorgelegd door wie bent u de laatste tijd positief verrast? Je hoort het zo meteen, dus blijf hangen bij ZVL. Zorgen, oh oh, ik heb zorgen en dat verwijt me zo. Oh, oh, oh, oh, oh. Haar eerste zoen, zoen die kwam net op tijd. Oh oh oh, wat een zoen en ik dacht toen. Zorgen, oh, oh, oh, ik heb zorgen en dat verveelt me zo. Oh, oh, oh, oh, oh. Ergens heel ver, ver in een dunne boom, zong toen die nacht de kaal. En hij bracht mij de allerliefste droom, en die werd mij Ach, een prachtig nummer van uh, Louis Neefs, Speciaal voor uh, de Zuiderburen. Voor de mensen aan de andere kant van Sas van Gent en Wensdorp en Huls natuurlijk. Ja, een Vlaams lied. Speciaal voor jullie. Ik heb zorgen en daarvoor hoor je Dolly Dots en Stop hier bij ZVL. Nou, overkomt het u wel eens... Dwars door alle dagelijkse beslommeringen heen... gebeurt er opeens iets heel bijzonders. En iets dat u eigenlijk niet had verwacht. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, zou je dan denken. En uh, opeens heeft u weer hoop in uw medemens. Door wie bent u de laatste tijd uh, ja, positief verrast? Goeie vraag. Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u. En jawel, hier zijn ze, uw antwoorden. Door wie bent u de afgelopen tijd positief verrast? Dat is een we, wij denken niet, daar denk ik niet heel vaak aan. Tussen u nee. beiden, of van buren, of ja, noem maar op, familie. Het, Mensen kunnen elkaar verrassen. Hè. Dan kan buren ja, kunnen, komen ze helemaal... maar wij hebben, wij hebben sowieso wel hele aardige buren. Kijk. Al sinds het begin dat wij kwamen wonen. Dat was eigenlijk toen al onze positieve ver, uh, ja. verrassing. Toen eigenlijk al. En we staan nooit negatief en, in het leven. Uh, nee, dus, ik oh. zie overal wel positieve dingen in. En jij ook. Nou. Dus het is niet echt dat wij echt snel positief echt een verrassing het is eigenlijk gewoon dagelijks. Nou, Zoiets. Ja. Zoiets, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. En die verhouding met die buren is ook goed gebleven? Ja, ja zeker u. nog steeds. Nou, ja. dat is op zich al een hele verrassing. <laughs> ja. Dat is denk ik wel best wel dat moeilijk. Is, dat is zeker, dat is ja. zeker een positieve maar verrassing waarom? dat het gewoon zo gebleven is. Het als... is best wel lastig altijd. zitten ja. op elkaars lip, zeggen ja. ze dan. Dat ja. een ouderwetse uitdrukking. Ja. zeker. Maar, de, maar dat loopt dus goed. Ja, zeker. Door wie bent u de afgelopen tijd positief verrast? Ja. Door wie? Positief ja. verrast. Dat is even. nou dat niet geloof. Dat is het eigenlijk. Jij zou het natuurlijk nou moeten zeggen, door mijn man, maar... Ja. Eh, nee. Eigenlijk wel. Eigenlijk ja. wel, ja. Dat had een goed antwoord geweest. Maar het is het leks, niet geen verplicht... Tis... Uh, nee, nee, het Nee. eigenlijk aangenaam vast. een cadeautje kan ook, maar nee. dat bedoel ik eigenlijk niet. Nee, nee, nee. Dat hij dat een nieuwe fiets van me gehaald heeft bijvoorbeeld. Ja. Nou. Hè? Ja. Een elektrische fiets. Ja. Nou, dat is niet zo. Maar oh, dat is niet zo. Nee. <laughs> maar dat is een hele kleine hint. Het had hint. gekund. Ja. Een gekund. Een ja, ja. Fietst u ja. nog? Ja. Toch ja, wel? Ja. Want u loopt met een, met, een, met een kruk, maar de fietsen gaat... Ja, maar daar loop ik niet altijd mee, hoor. Uh, zou u graag een elektrische fiets willen, of heeft u hem ook? Ik heb hem. Oh, ja. hebt hem al. Maar ik wil een andere en ja. ja. wat handzame. Ja. Ja. Een lagere instop. Lage instop. Ja, ja. Okay. Want uh, ik moet er, hij rijdt voorop altijd. En moeten we dan ergens voor stoppen, dan zie ik dat niet, maar hij wel. Uh -huh. En dan moet ik van die fiets afspringen. Ja, dus. begrijp hem helemaal. helemaal. Ja. Positief verrast de afgelopen tijd. Moet dat een bekend iemand zijn? Of? Nee, het moet helemaal niks. Het kan van alles zijn. Even denken hoor. Door wie? Dus het gaat echt om een persoon die zegt van zo. Die heeft me positief verrast. Ja. Ik heb eigenlijk alleen maar juist negatieve dingen, maar even denk hoor. Positief verrast. Nou, ik zou het echt even niet weten. Het is te nou, lang is geleden. Woord, te, te, ik denk het, ja. <laughs> ja het, de volgende het, wordt het wordt weer tijd om weer positief <laughs> verrast te worden. Nou, de, ja. op straat, door de straatinterviewer ja, ja, dan. Ja, ja, ja, ja, die precies. tellen we niet mee. Door wie bent u de afgelopen tijd positief verrast? Onze kleindochter brengt heel veel positiviteit. Ja. Ja, ja dat is leuk hè? Ja. ja. Ja, ja. Oh ja, dat is een voorbeeld. Ja, inderdaad. Ja? ja. Als hij over de vloer komt, dan is dat, uh, weet ja. ik veel, een soort... Dan komt, ja. komt het zonnetje binnen. Het zonnetje ja. binnen. Ja. <laughs> Echt. Ja. Nou, dat is toch een goed voorbeeld. Ja, ja, ja, toch? Ja, ja. Loopt dat lekker met, ja, bedoel, komen ze vaak genoeg? Ja, ja heel ja vaak. Een keer of vier, vijf in de week zien we ze altijd wel. Kijk. Nee, nee we, zien, dan... we zien ze heel veel. En we passen ja. op. Door wie bent u de afgelopen tijd positief verrast? Door, door mijn vrouw eigenlijk. Ja. ja. Want ik heb een, een, een oldtimer met een oldtimer caravanetje erachter en daar moest ze eigenlijk niks van hebben. Maar nou, de laatste tijd uh, zegt ze, nou zullen we weer eens weg gaan met de Puk. Ah. Het is een riba Puk namelijk, het is een heel klein Ja. En uh, we gaan volgende week gaan we weer weg. Dat had hij niet verwacht. Nee niet verwacht. Dus een verrassing echt dat u vraag verhuisd... positief verrast dus ja. hè? Laten we nu doen, laten we weggaan. Ja, dat doen was, we ook. Was het eerst schoorvoetend of zo? Wilden ze niet? Nou, nee. We, we, hebben, uh, we gaan maar korte, uh, korte termijntjes. Uh, vorig jaar is het eigenlijk een beetje begonnen. dat ik uh, uh, op een camping stond. en dat ik een afspraak had om een uh, overdracht van een penningmeesterschap te doen. Aha. En van, van een autoclub. En uh, dat was toevallig op een camping omdat die jongen er ook stond. En toen had ik daar rondgelopen en fotootjes gemaakt. En toen zegt ze, ho, stop, boek bij en kom me halen. Dus zo, zo is het begonnen. En dan gaan we, dat is het, volgende week zondag gaan we weer naar Emelo. Emelo. En dan heeft u lekker een eigen onderkomen, zeg maar. Ja, precies. Door wie zijn jullie de afgelopen tijd positief verrast? Eén van de twee, positief verrast, dat je zegt van, nou, dat was leuk, dat was goed. Ik weet het echt niet. Positief verrast, met elkaar, kan ook. Iets een verrassende situatie of iets dat je zegt van nou dat had ik niet gedacht. Kan heel veel zijn, maar het kan gewoon een cadeau zijn, maar dat is heel simpel natuurlijk. Licht voor de hand. Positief verrast. Ik zou het echt niet weten. Ik kan ook niks bedenken. Nee? helemaal nee, nee. niks. Do door wie bent u de afgelopen tijd positief verrast? Uh, Laurens. Ah. Want is niet meer binnenweg. Speciale, in Ridderkerk heb je niks. Ik moet er even niet over hebben hoe het ging, want dat kan hier ook helemaal niet terecht. Maar jongere dimensie, speciale afdeling voor mensen. Om... Ja, want dat heeft u, he, zei u net tegen Ja, dat heb ik al een jaar geleden gehoord. En gaat het met die hulp beter? Uh, ik hoor tot nu toe positief, maar ik heb andere dimensie als die andere. Ja, ik, in Nederland zijn er maar 5000 wat ik heb. Ja, jonge, jonge dimensie. Ja, maar dan heb je verschillende. heb je ook Alzheimer zit er ook in en zo. Ja. Ik heb uh, pro-temporale. Ah. gedrag verandert dan iets. Dus sorry als ik volgende keer raar doe. Ja, ja, ja. Dat vind ik heel erg. Maar... Dat kan dus gebeuren. Ja. Ja. Maar ja, ik heb wel de mentaliteit van mijn amateurvoetbalclub... en van mijn professionele club. En wat, is, wat zijn de dagelijkse struikelblokken dan voor u? Ja, ik ben gek. Maar <laughs> ik doe elke dag wel drie uur lang spelletjes verouderen met hersen en zo op mijn telefoon. Ik denk, ja... ik ik moet echt actief blijven. U traint uzelf. Vechten. Ja. Het is zomer. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen.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 Heel veel mensen vinden R.E.M. Rapid Eye Movement een beetje saai. Maar ik vind het eigenlijk wel lekker. Beetje rustgevend zou je kunnen zeggen. Hè? Man on the Moon natuurlijk. En voor Chicago Bed Baby. What a big surprise. Nou, voor mij was het ook een surprise, een verrassing zou ik kunnen zeggen. Uh, want het nummer werd speciaal aangevraagd door uh, Jeroen van Gent als... Uh, Iets wat wel bij zijn reportage paste. Dus heb je dat weer. Wel lekker natuurlijk. Het loopt ook al aardig tegen 12 uur. Wat schiet de tijd op. En ik heb nog heel veel moois klaar liggen. En dat gaat er niet uit vandaag. Dat blijft liggen tot volgende week vrees ik. Dus er ligt een verplichting om volgende week weer terug te komen hier bij ZVL. De stoppen zitten er niet in en zeker niet als de dames het vragen. Spice Girls. Ja, Hier zijn ze met Who Do You Think You Are. Goedemorgen. I'm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 you want to do I'm telling de Spice Girls uh, vonden mensen natuurlijk zelf uh, ingebeeld, zal ik maar zeggen. Is dat goed, Nederlands? Ja, verwaamde kwast hè? Who do you think you are? Natuurlijk. En uh, daarna Chess en Dave Jorts nog. Met Ain't No Pleasing You. Aan het einde van deze aflevering van de Zondagmorgen van ZVL. Dankjewel je gezelschap. Um, fijn dat je erbij was. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij een nieuwe aflevering van deze show. Dan ga ik weer lekkere muziek voor je draaien en ook een paar leuke onderwerpen behandelen. Dus ja, wees dan weer mijn gast. Ben ik weer jouw gast hier. Uh, tot sluit van de show. Mijn hemel. De smartlap van de afgelopen 100 jaar. Echt waar. Het kan niet smartiger dan deze. Jawel. Tot sluit van de show. Hemel van keken. Papi